Tweede uur van de Vinyljaren. U weet het, het programma bij Radio Zandvoort ZFM. Zandvoort waarin wij muziek uitsluitend van vinyl draaien. Ja, want de cd is hier uitgebannen op deze, in deze twee uur. Een speciale gast vanmiddag, Jur Geffen. Goedemiddag. Ja. Hey, dit was weer jouw keus. Vertel, Er is wat ja, over. Ja, dit was mijn keus. Uh, nogmaals, de, de Meteors. Uh, Hugo Sinsheimer is in de jaren zeventig met deze band begonnen. Een on-Hollandse band vind ik het. En oh daar worden. Ja, ik krijg klachten. Je wordt me tegen Oh mevrouw, mevrouw belt me. Ja, nou el. Nou, ik heb nu mevrouw bijna aan de lijn. Gewoon ophangen, natuurlijk. Uh, El, goeiedag. Je zit midden in de uitzending. Nou, Dank je wel. Me... Kijk, kijk. <lacht> ja, wat... dan moet ze even bellen. Van mijn naast. wederhelft. Even, ja, dat ik hem wel noem, natuurlijk. Ja, ja, ja als ik... we dan heel veel bellen met 5730393. Ja? Kan ze meteen in de uitzending erbij komen? Oh ja, misschien. Uh, ja, nee, ik moet waarschijnlijk wat bij, uh, bij een supermarkt meenemen voor vanavond. Ja, neem jij uh, uh, varkenshaasjes mee? Uh. <lacht> <laughs> nou, uh, ja, misschien dat mijn dochter Puk nog een, een klein wikketje wil voor morgenochtend op school. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, Hugo Sinsmaijmer is begonnen in de jaren zeventig. Met wat jongens van Vitesse, de toen bekende band. Uh, uh, jongens van uh, onze, onze alle vriend Herman Brood. Uh, en daar hebben ze een mooi, een mooie, een mooi bandje van gemaakt. En net zoals ik in een beentje speelde vroeger, na twee oh. lessen. Ja, ja, ja. Wat, wat ja. speelde je dan? Wat speelde je dan? Uh, ik zeg natuurlijk niet saxozi, maar ik speelde de inderdaad. viool? Ik speelde, nee, ik, oh. ik probeerde. Ik heb vier jaar les gehad op gitaar. Oh! Ja, en toen wist ik nog ineens hoe ik hem vast moet houden. En toen heb ik van de heer, <laughs> van de heer Frans Giegegak twee lessen sax gekregen. En dat ging best wel aardig. En na de derde les zat ik in een beentje, en dat heette de Bunch. En wij, uh, ons grootste optreden was voor 50 man, waarvan 49 familieleden <lacht> en één betalende, betalende gast, die, uh, ja, die, die is er nooit meer bovenop gekomen oh. en uh, ja nee, vreselijk, maar dus, dus, uh, wij wilden deze jongens graag nadoen, spendo ballet natuurlijk, hè, lange lokken, stropdasjes, beetje percussie erbij en dat deed je toen ja. in die jaren. en uh, maar goed, de tijd is voorbij. Uh, ik ben blij dat, uh, dat uh, we daar muzikanten nu voor hebben. Hè? Ruud Jansen, die tegenover me zit. Is die, dat zo? Uh, ja, want ik, heb, uh, ik zie hier op mijn lijstje. Koninginnedag speel je voor het proeflokaal. Uh, de Blauwe drijver zeg. Oh, zo, ja. Ja, wist je dat al? Ga ja, je een beetje reclame zitten maken in ons programma? Oh, dat waar, is je uh, nog niet, natuurlijk. Gaat hij een beetje reclame 10, zitten maken. 10 april speelt hij ergens anders in de Halterstraat. Ja, ja nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Dat is, <laughs> dat is ons alle vriend in uh, is Café 4. Café 5, toch? Ja, nu ja, ja, ja. Ja, wel. Is iemand bijgekomen? <laughs> ja, nee. oké. Okay. Nou, lekker Jurgen, gezellig. Mooi. Um, uh, ja, El, sorry dat u de telefoon ingegooid heeft, maar hij was eventjes in gesprek. Nou, ik wilde eigenlijk niet even... Maar goed, we gaan door met uh, de... Ja, zoiets. We gaan door met de Bonzo's, dames en heren. Oftewel, oorspronkelijk de Bonzo Dog Dooda Band... En eh, die hadden ook nog een aantal andere namen. Of dat heette ge ge gerelateerde bands. Waar leden van de Bonzo's ingezeten hebben. Dat waren onder andere de Grims, De Rattles, De New Voteville Band. Die kent u nog misschien van de hit K uh, Winchester Cathedral. Winchester Cathedral. Uh, nou dat was dus de New Voteville Band. Bob Kurs Whoopie Band. Bill Posters Will Be Band. En Three Bonzo's and the Piano. Dat waren ongeveer de... Uh, ...de mensen die erin... Als u, dat, uh, ...als u er meer over wil weten... ...dan tikt u op Google gewoon in Bonzo... ...dat doe. daar bent en dan krijg je Wikipedia... ...dat is natuurlijk een fantastisch medium... En daar kun je dus zo ontzettend veel informatie. Ik heb hier tien pagina's informatie. Dat ga ik u niet allemaal vertellen. We gaan hun enige grote hit in Nederland draaien. En pikant detail daarvan is dat hij dat mede geproduceerd is door Paul McCartney van de Beatles. En, want de Beatles waren enorme fans van de Bonzo's. Vooral ook omdat uh, zij die lekkere absurde humor hadden. En de Beatles hebben dat ooit een keer geprobeerd een beetje na te doen. Uh, in een vrij onbekend nummer. Dat is uh, You Know My Name, Look Up The Number. En dat was toen de tijd uh, de B-kant van Let It Be. En dat was eigenlijk een beetje Bonzo-Doc-sfeertje... Wat, uh, wat ze daar creëerden. En uh, daarvan was weer als pikant detail... dat de saxofoon op dat singeltje werd gespeeld... door Brian Jones van de Stones. Nou, en zo komt het allemaal weer op één potje terecht. Wij gaan nu die hit draaien van de Bonzo's... en het I'm the Urban Spaceman... Dat was hem. En ik vergeet weer mijn koptelefoon op te zetten. Ja, dat is ongeveer standaard bij je antwoorden. Ja. Ja, vorige, ja. vorige week wou je hem niet van je hoofd af hebben. Dus heb ik een extra microfoon erbij moeten zetten. Zodat ik wat tegen je kon zeggen. Omdat je <lacht> zo erg in je muziek zat. En deze ja. week heb je alleen maar je koptelefoon af. Wat is dat nou? Ja, ik ben afgeleid. <lacht> ik ben afgeleid. Jur ja, Jure, ja. Zit, erbij, hè? Ja, Jure ja, zit erbij. Ja, Jure zit erbij. Daar komt, de stoppen, de komt er door die ene hoes? Ja. Nee, ik kom <lacht> Johnny, Johnny. Als nou zeg, kom dat nou toch. Nee, uh, ja, oké. Okay. Goed. Die um, Urban Spaceman dus van de Bonzo Dog dat bent uit. Uh, ik dacht dat 1969 of daar of, te, of misschien zelfs nog wel eerder. Uh, maar dat moet ik dan even in de lijst nakijken. Dat heb ik, even, uh, dat heb ik wel gedaan, maar het is me even ontschoten. In ieder geval werd het nummer dus mede geproduceerd door. Uh, Paul McCartney van de Beatles. Want de heren Beatles waren grote fans van de Bonzo's in de tijd. Vooral natuurlijk omdat het lekker absurd was allemaal. Goed, de vinyljaren. U weet het, we draaien muziek alleen van LP's. En als u wil reageren of u heeft een verzoek of u denkt of u heeft een suggestie. Dat mag ook allemaal. U kunt ons altijd bereiken via de e-mail. Vanaf morgen, daar moet ik wel even bij zeggen. Vanaf morgen is ons e mailadres operationeel. En um, dat is eh uh, apenstaatje ZFM Zandvoort.nl. Klopt. Ja? En oh, Zandvoort de... FM? Sorry, ik zeg het verkeerd Zandvoort FM. Ja. ZFM Zandvoort.nl. Ja, oh, is dat hem? Oké, okay. goed. Ze ja, het toch goed? Ja, ik je toch goed. Oké, okay. en hebben we hebben ook nog een telefoonnummer? We of hebben we ook nog een telefoonnummer voor. De twee uur dat we in de studio aanwezig zijn, kan je ons bereiken op 023 57 30393. Voor op of aanmerkingen of. Uh, ja, zelf je verhaaltje willen doen over een bepaald nummer. Ja, dat mag ook. Ja, Moet ik het, nu. het nummer wel hebben, natuurlijk op LP. Maar ja. goed. Colin Blunstone van de plaats One Year. Een prachtige plaat, werkelijk. Ik was toen de tijd helemaal stuk van het album. En vooral ook vanwege de grote hit die erop stond. Maar die hoort u later in dit programma nog. Uh, we gaan nu een nummer draaien dat, heeft, dat is door hem zelf geschreven. Vorige nummers waren dat niet. De vorige nummers waren onder andere geschreven door Rod Argent. U weet wel, die later ook nog de band Argent gehad heeft. Van Hold Your Head Up. En, uh, maar de heren zijn weer helemaal actief. En uh, wat Blind Faith betreft, die u ook al gehoord hebt. Clapton en Winwood, nou weet ik niet precies de datum uit hoofd, Want dat gaan we even voor u opzoeken. Die zijn ook weer op tour samen. Dus uh, dat is wel interessant. En ze geven binnenkort een concert in het Gelre Dome. Maar ik weet alleen de inderdaad niet. Maar dat gaan we even opzoeken, zodat wij u dat ook kunnen vertellen. Het is net twee voor twaalf hier, dat is ja. cool. Uh, het nummer van Bluntstone heet Caroline Goodbye. So in the paper. My, you're looking pretty good Looks like you're gonna make it in a big way Well, I always knew you would But I should've known better, yeah And I should've seen soon Van Colin Blunstone En uh, prachtig, uh, prachtig nummer dus. Caroline Goodbye. We gaan weer naar Blind Faith. En uh, daar had ik het net al over natuurlijk. Want uh, inderdaad, de heren zijn weer bij elkaar van Blind Faith. Oh, dat moet ik even vertellen. Ik dacht dat het het laatste nummer was van kant 1, uh, Mo. Wat we nu moeten gaan draaien. Van, uh, van Blind Faith. Even Goed, dat concert dus in het Gelredoom. Ik weet niet, ik weet niet uh, of er nog kaarten voor zijn. Dat kunt u altijd uitzoeken. Maar als u Winwood samen met Clapton, dus de leading man van Blind Faith, gezamenlijk aan het werk wilt zien. Dat kan op 29 mei 2010. Dus volgende maand, eind volgende maand. 29 mei zitten ze in het Gelredoom. En ik weet uh, niet of er uh, kaarten voor zijn. Maar dat maar kunt je u... kan ze nog kopen. Ja? 50 euro per stuk. Oh! Exclusief servicekosten. Dus het komt uit op 59 euro. Goed. Denk, en het begint om 8 uur s avonds. Dat is mooi. Ik denk dat ik gelijk vanmiddag kaarten ga bestellen. Want ja. Dat, ja, dat stel wil ik wel weer samen aan het werk zien. 29 mei dus 2010. Kunt u de leading man van Blind Faith uh, weer aan het werk zien? Samen op een gezamenlijk concert in het Gelderdoom in Arnhem. We doen een nummer van die prachtige Elplaat Elpla die ze maakten. Elplaat. <laughs> prachtige Elplaat die ze maakten. Uh, en als het goed is, hebben we nu het goede nummer voorstaan. Nummer 4 van kant 1. Klopt dat? Klopt. Klopt. Oké, okay. Presence of the Lord. He is blind faith. de Lord van Blind Faith en dat waren dus, ik noem de namen nog maar een keer, dat is misschien wel leuk voor u om te weten. Stevie Winwood, die bekend werd met de Spencer Davis Group, Gimme Some Loving, dat kan u afdenken. denken, Keep On Running, dat soort dingen. Uh, en uh, Eric Clapton, natuurlijk toen de tijd van, eerst bekend van John Mayles Blues Bluesbreakers, daarna natuurlijk de frontman van Cream, samen met Jack Bruce en Ginger Baker. En uh, verder nog Rick Gretsch en Jim Capaldi. En Jim Capaldi was ook de drummer van Traffic. Waar, waar hij dus ook samenwerkte met... Uh, de LP is geproduceerd door Jimmy Miller. En Jimmy Miller was toen de tijd een van de toonaangevende producers. En hij heeft ook voor de Stones gewerkt. Um, als ik uh, in, in ieder geval het nummer Can't Always Get What You Want. En ik dacht zelfs de hele LP Let It Bleed van de Stones is door Jimmy Miller geproduceerd. Goed, um, we gaan naar jur. Over producenten gesproken? Ja. We zitten net even die hoest te lezen hier. Ja, interessante. En, en de Goetheult uh, Danny Lademacher is de producer van deze uh, LP uh, geweest uh, in 1977. Danny Lademacher, de drijvende kracht achter de uh, Romans natuurlijk. Met ja. uh, onze weile Herman, we missen hem nog steeds ja. natuurlijk, onze, onze vriend. Ja. Uh, Het is allemaal de schuld van Peter Kullewijnen. Ja, en ja, dat ze het stond... Hilton Hotel zo hoog gemaakt hebben. Ja, maar ook van Peter wij, want die stond beneden de zinkom van de dak. Op. Ja, ja, zie je dat gelazen? daar begint het mee natuurlijk. Ja. Maar uh, deze jongen, uh, die heeft het geproduceerd voor de nieuwkomers: Zinsheimer, Bakker, V, Danielson, Zwaan en Tarens Kane. En uh, ik zie ook dat de LP uh, is uh, dedicated to La Cristel. Dus deze jongen zijn zo geïnspireerd geraakt door uh, Emmanuel, dat ze dachten: van, hé, hey, ik ga er eens even voor onze. Teenagers in die tijd, wat ik toen ook was inderdaad. Oh ja? uh, ga ik deze? Ben, ben jij tiener? Ja, teenager in ja ook. Nou, oh. ik, ja, ik klede me al uh, wel wat, wat ouder en uh, ik liet ook toen mijn snor staan. Ja, dat weet niemand. Maar ik had een snor. Nou, je weet hoe dat ziet ah, bij. Je, je, dat ziet eruit bij tieners. Dat wil je niet weten. Ja. Uh, Mo probeert ook nog wel eens wat te kweken op zijn bovenlip. En uh, is, wil ook niet echt opschieten. Maar we gaan de, de titelsong, uh, hoop ik, uh, draaien als Mo dat lukt nog. En wil natuurlijk, na nou deze nou, nou text, deze opmerking uh, weet ik het nog niet het zo zeker. Het wordt hangen en wurgen natuurlijk. Maar uh, uh, de LP heet Teenage Heart en dit nummer heet ook, jawel, Teenage Heart. Soul. Super beast Stuffed with tears And flashed seed Walking that same track Over again Pouring the dust Day after day Spraying your words Over waiting minds Forcing your way in Into lonely You're standing there, great expectations. Oh. over mijn wang, Ruud. Is dat zo? Ik zag ja, het al. Moet je een tempootje? Ik schrik nou. Of liever een vision, mens, Ja, het maakt mij niet uit. Hoor. Als we toch het ene merk noemen, mogen we het andere merk ook noemen. Dat, dat Doe maar een billendoekje. <laughs> Goed. Dat waren de Meteors met Teenage Hearts, dames en heren. En we gaan weer naar een uh, nieuw onderdeeltje in ons programma. We hebben er nog geen tune van, maar dat, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Dat komt ook allemaal wel. Dat is, ja, dat komt allemaal nog Wat is hier grijs gedraaid? Ja, dat bedoel ik. Ja. Dit is een hele oude single, dames en heren. Die heb ik uit een bakje thuis gevonden. Daar stonden een heleboel singles in zonder het hoesje. Want het hoesje is in de loop van de jaren gewoon verwelkt of weg. Of gescheurd of weet ik het allemaal niet. En deze platen stonden allemaal in een koffertje bij mij in de archiefkast. En dan heb ik deze voor u uitgetrokken. Als hij een beetje kraakt, nou ja, jammer. Dan nou, hij, hij zit zelfs met de duct even aan elkaar vast, die plaat. Dit is het singeltje voor jou dus. Is dat zo? Ja. Nou oh, Zat er een bart in? Nou, <laughs> Blijf lachen met dit programma. Uh, mocht u willen reageren, dames en heren, in vinyl-apenstaartje uh, ZFMZandvoort.nl. En u kunt ons ook bellen, maar ik weet het nummer niet. 023 57 303 93. Dat is waar. Goed zo. Nou, hier zijn de Kinks. Met dedicated follower op fashion. Hij moet wel op 45 toeren. Moest... Ja, oh ja. Moest ik even zeggen. Want dan is dan. Uh... Zo. Dit is een vol, man.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 of London town eagerly pursuing all the latest fancy trends cause he's a dedicated follower of fashion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 Het was natuurlijk een uh, behoorlijk heavy rockband. Met uh, You Really Got Me and All Day and All of the Night. En dat soort dingen. Of Kraakt die leuk? <laughs> Compliment hoor, voor de technicus. Met duct tape, uh, LP's, gaakjes erin geboord. Ja, knap, en dan dit geluid eruit krijgen. Ja, nou, compliment hoor. Ja, Kijk, nou moet hij hem er alleen nog vanaf. krijgen. Maar er eraf krijgen lukt niet meer, dat zei ik net. Is... Hij zit vastgeplakt aan de draaitafel. Oh, nou schijnen wij het vol te moeten kletsen. Nou, ik zal nog even wat uh, verdere info over de Kings, dames en heren. Want uh, die begonnen natuurlijk als, uh, als rockgroep. En uh, vanaf de uh, well-respected Men begonnen ze ook een beetje met kritische en vaak ook humoristische liedjes... Uh, we denken daarbij aan uh, bijvoorbeeld uh, uh, Mr. Pleasant, Dedicated Follower of Fashion, Dandy. Uh, al dat soort uh, werkjes hadden ze allemaal ook een beetje in dat voxtrotachtige tempo. De Kings dus, met de Dedicated Follower of Fashion. We gaan nu naar uh, de Bonzo's terug, dames en heren. De Bonzo Dog Doeda Band. En, uh, Houdt u vast. Ja, hij, deze is weer gek. Uh, nog even terugkomend op die Urban Spaceman. Want ik zei dus dat dat uh, een productie was van Paul McCartney. Maar niet alleen Paul McCartney. Uh, ook Gus Duggen heeft daar aan meegedaan. En Gus Duggen is later weer beroemd geworden door als producer van Elton John. En zo zie je maar weer, zo komen er heel veel dingen tezamen. Maar ze deden dat niet onder hun eigen naam. Want ze hadden een, een collectief pseudoniem, zoals dat heette. En dat heette Apollo C. Vermouth. Ja, ja dat was hun naam. Daar zullen ze we ook wel aangezeten dus, hebben, Ruud aan de, de Vermouth. Zal, dat, ja, dat, zal, dat waren dus Paul McCartney en Gus Dutton. We gaan nu een nummer draaien dat later zelfs een model heeft gestaan voor een Amerikaans uh, tijdschrift. In een beetje in de cult scene, zou ik maar zeggen. Want daar was die Bonzo document natuurlijk wel uh, geliefd. Vooral ook vanwege de absurdistische dingen die ze We uh, Bedraaien van de LP Beast of the Bonzo's. Eigenlijk een verzamel-LP van hun beste nummers. En uh, dit nummer dat heet Trouser Press. One, two, three, kick. Come on everybody, clap your hands. looking good. Are you having a good time? I sure am. Do you like soul music? Well, do the trouser press, baby. One, two, three. Yes! Trouser press, baby! Concrete Coal Bunker oh, ah. You're so Savage Roger oh. Press those Trousers Ecstasy Bruce Ecstasy Dat was hem dan. De trouwse press. Het is jammer dat we nog niet in stereo zijn. Want het zijn natuurlijk stereo lp's En de gramofoon is nog mono. Dus u heeft misschien een aantal aardige dingen gemist. Maar dat komt allemaal ook nog in orde. Onze onvolprees, technisch wonder. Maurice is daar uh, mee aan het sleutelen. Dat dat allemaal goed komt. De vinyl, ja, ja, het is aanpassen, dames en heren, ik weet het. Het is, het is lastig als je natuurlijk uh, alsmaar cd'tjes en computers hebt tegenwoordig. En nu moet het, zijn we weer teruggekeerd naar het al oude, betere handwerk. Maar, ja. het, het is Oud voor mij Holland, wel heel draaien. erg winnen. Ik ja. rijd op zaterdag mijn uitzending gewoon vanuit de computer. Vier timertjes zo voor mijn neus. Twee cd's spelletjes naast me. Ja. En dan hoor ik muziek en ik zie geen één tellertje aflopen. Dat nee. is raar. Ja, Uitgeteld. Zo is dat. Colin Blundstone. Van de fantastische mooie plaat uh, One Year. Want well, nu gaan we weer even iets moois draaien, dames en heren. En dat nummer dat heet I Can't Live Without You. Hier is hij, Colin Blundstone. oud is dit, zeg ik het goed? Ja, 38 jaar oud. 1972 kwam deze plaat dus uit van Colin Blundstone. Ik vind het nog steeds een hele mooie plaat. Hij is uh, denk ik al de hele tijd niet meer uit de kast, want ja, je draait je niet zo vaak met LP's. Ik word er nu eigenlijk weer een beetje uh, toe gedwongen. Vind ik eigenlijk wel lekker ook. Gewoon thuis toch weer eens een beetje uitzoeken wat je voor had gedraaid en zo. Dus, Can't Live Without You en, uh, van Colin Blundstone. Dus van een prachtige plaat die heet One year. En weet je wat zo leuk is? Dat ik uh, zag. Hè, want uh, vinyl gaat gewoon weer verkocht worden. Hè. Ik zag bij een van de grote internetwinkels. Uh, die, uh, die bollen. Uh, daar zag ik. Uh, daar zag ik uh, kreeg ik een mail van. Dat nu ook weer te koop. Vinyl. En dan zie je de meest klassieke albums. Uh, weer gewoon vinyl te kopen. Zelfs bij, bij de internetwinkels. Uh, ik hoop dan dat ze dat singeltje van de Kings ook hebben. Want Mo haalt hem net van de rijtafel. Die is behoorlijk uh, toegetaten. <laughs> dus dat is ja, dat zat een uh, beetje vastgeplakt. Dat de firma Bol dat ook heeft, dat ja. zou wel heel prettig zijn. Ja, nou ja, goed, dat zien we dan wel weer. Uh, dan gaan we naar de Meteors. Ja, ja, ik heb een jonkie uh, meegenomen. Die is pas 33 jaar geleden opgenomen. Jee. Dat is 1977. En uh, ja, het slaat eigenlijk op jou, Ruud. Want uh, het nummer heet Everything I Touch Turns Into Gold. King Midas in reverse. <laughs> I watch the TV, murder and disaster. Like a little freak, I keep scratching the wall. My hands in rubber, I keep on the gossip. Met everything you touch turns into gold. Nou, als dat het waar was, dan zou ik King koning Midas zijn. Want die uh, was het toch ook zo? Koning Midas, die, als die iets ja. aanraakte, veranderde dat ook in goud. Uh, Blind Faith weer, dames en heren. U weet het, elke week staan drie LP's centraal. Plus nog de nodige aanvullingen, onder andere van de gast van de week. En natuurlijk onze vaste rubrieken grijs gedraaid. En het kan raar lopen. Nu naar Blind Faith. Uh, nogmaals voor de liefhebbers die op 29... Mei aanstaande, althans Clapton en Winwood geven een concert in het Gouden Doom, 29 mei aanstaande. We draaien Sea of Joy. Compositie van Stevie Winwood, Dames en heren, Steve Winwood en in Klep. En we gaan dan naar het laatste nummer alweer. Ja, Time flies when you're having fun, zeggen oh, ze dan altijd. Yes. Uh, Colin Blunstone, Say You Don't Mind. Dat is de laatste voor vanmiddag. En dan hoop ik u volgende week weer te zien. Maar dat vertellen we straks nog wel even. Niet waar. Say You Don't Mind. Ja. ja. That I've been in your eyes Some kind of fool What I do, what I did Stupid fish, I drank the pool I've been doing some dying Now I'm doing some trying So say don't mind, don't mind And let me off this time I came into this scene When my dreams were getting bad And who rides with the tide And who's glad with what it had I've been doing some whining Now I'm doing some finding So say don't mind, don't mind You left me off this time Oh, These better times That's the time to get back And think up some better line I've been doing some growing But I'm scared where you're going So say don't mind, you don't mind You left me off this time Blundstone van zijn LP One Year. En dat nummer dat heette C You Don't Mind. Ja, we zijn er wel weer door. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden hebt. Wij in ieder geval wel. Wij Zeker, vonden Ruud. het leuk om te doen. Jur uh, Scheffer bedankt voor je bijdrage gedaan, aan dit ja. uh, programma. Volgende week hebben we weer een andere gast. Ik ga we lekker niet vertellen wie. Dat hoort u wel. Volgende week dus vanaf twee uur weer de Vinyljaren op dinsdagmiddag. Dank aan technicus. Woensdagmiddag. Uh, natuurlijk. Jij komt er nog bij. Maurice bedankt voor de onvolprezen techniek. En ik hoop u volgende week woensdag om twee uur weer aan uw toestel te treffen. Dank voor het luisteren.